Middernacht, het begin van donderdag 9 februari. Freddy van met het NOS Journaal. De Syrische stad Homs heeft voor de vijfde dag op rij onder vuur gelegen van het regeringsleger. Inwoners van de stad zeggen dat vandaag de zwaarste bombardementen waren. Tanks reden door de straten en moordbrigades zouden van deur tot deur zijn gegaan om dissidenten uit te schakelen. Een BBC-verslaggever die als een van de weinige journalisten verslag doet vanuit Syrië zegt dat inwoners van Homs zich niet meer buiten wagen. Volgens activisten vielen er ook vandaag weer tientallen tot mogelijk honderd doden. Ook uit andere steden komen berichten over aanvallen van het leger. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken heeft vandaag zijn zorgen over het geweld in Syrië overgebracht aan de Syrische ambassadeur. Hij heeft de Syrische ambassadeur gezegd dat president Assad moet opstappen. Er komt voorlopig geen elfstedentocht. Dat zei voorzitter Wieling van de Vereniging de Friese Elfsteden gisteravond in Leeuwarden na de vergadering van de 22 Rajonhoofden.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 Dat heeft de voorzitter van de Eurogroep, Jonker gezegd. In Griekenland wordt gepraat over verdere bezuinigingen... die zijn nodig om extra geld te krijgen van de EU en het IMF. Barcelona heeft de finale van de Copa del Rey bereikt. De ploeg won met 2-0 van Valencia. De finale is op 25 mei tegen Atletique Bilbao. Dat won van Mirandes. Barcelona won de Spaanse beker al 25 keer. Het weer... Vannacht wisselend bewolkt. De minimumtemperatuur zal ongeveer min 8 graden zijn. Morgen vanuit het noorden bewolking en kans op wat sneeuw. Middagtemperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goedenacht en wees weer van harte welkom in ons Huis van de Maan. Nu de Elfstedentocht niet doorgaat, hebben we gelukkig wel iets anders te vieren. Gisteren was het namelijk twintig jaar geleden dat het verdrag van Maastricht werd ondertekend. Een verdrag waarbij de toenmalige lidstaten van de Europese gemeenschap besloten... om te komen tot de oprichting van een economische en monetaire unie... met als paradepaardje die ene gezamenlijke munt, De euro. Maar moet dat feestje nou eigenlijk wel gevierd worden nu de euro onder druk staat... en Euroland Griekenland zelfs nog steeds op de rand van een faillissement balanceert? Daarover praat ik vannacht met Marietje Schaken. Zij is Europarlementariër namens D66. En zij gelooft nog steeds heilig in dat ene Europa. En als er al een crisis is op het oude continent... dan ligt die volgens haar op een heel ander vlak. Marietje, goedenacht en heel hartelijk welkom. Heb jij een feestje gevierd gisteren, twintig jaar na Maastricht? Nou, niet zo uh, uitbundig, maar we hebben er wel even uh, bij stilgestaan op kantoor. En een glaasje geheven? Nee, dat niet. Dat niet? <laughs> nee. Was daar uh, geen aanleiding voor, vonden jullie? Jawel, maar we waren gewoon aan het werk. En uh, we zijn natuurlijk de hele dag met Europa bezig. Dus dan is het ook iets anders uh, dan zo'n ceremoniële uh, toestand. We zijn ons natuurlijk dagelijks bewust van wat Europa is en ook wat er nog moet gebeuren. Mm -hmm. uh, maar we hadden het er wel even over van, goh, ja, nou alweer twintig jaar en weet je het nog en zo. Ja, de datum leeft. Jawel. Wat dat betreft. Jawel, ja, jouw ja hoor. Ja. Nou, in 1992 was de ondertekening natuurlijk groot nieuws. Uh, nu is er veel te doen rondom Europa. Europa staat in een, in een uh, negatief daglicht bij veel mensen. Ja. En ook in 1992 werd de ondertekening van het verdrag niet bepaald feestelijk onthaald. Luister even mee naar een verslag van het NOS-journaal uit die dagen. Goedemiddag. 1992 zou een mijlpaal zijn voor de Europese eenwording. Het jaar van Maastricht. Op papier is het helemaal voor elkaar. Maar de inkt van de handtekeningen is nog niet droog... of er gebeurt iets waar eigenlijk geen rekening mee is gehouden. Veel Europese burgers kunnen het enthousiasme van de politici helemaal niet delen... en zien in het verdrag van Maastricht een bedreiging van hun nationale vrijheid. Het verdrag dat eenheid had moeten brengen, zaait vooral verdeeldheid. Voor een deel komt het omdat maar weinigen weten... wat hier in Maastricht nou precies is afgesproken. Wordt mijn land opgeheven? Komt er in Brussel een soort superregering... die zich letterlijk overal mee gaat bemoeien? Dat gevoel zullen de mensen zeker wel eens hebben. belangrijkste is dat Europa niet alleen één, maar vooral onderling open wordt. Open voor handel, open voor toeristen. Dat zal men merken, maar verder uh, gebeurt er in wezen niet zoveel... wat er verandert in het leven van de mensen. Ja, en die laatste spreker, dat was de toenmalige directeur van de Nederlandse bank, Wim Duisenberg. Ja, eh, mensen waren bang een beetje eh, wat er met hun land zou gebeuren... na de ondertekening van dat uh, verdrag van Maastricht. Uh, dat was uh, een beetje onbehagen. En kennelijk is dat onbehagen er nog steeds. En sterker nog, is het alleen maar toegenomen sinds 1992. Hadden we dat nou wel moeten doen, dat verdrag? Nou, je moet natuurlijk wel duidelijke afspraken maken. En voor een deel komen we er nu juist achter dat de afspraken soms niet hard genoeg waren. Dus dat we economisch van alles hebben afgesproken... maar politiek niet het evenwicht daarbij hebben gezocht. En daar betalen we nu de prijs van. Dat was echt een beetje een weeffout in dat hele Europese systeem. Maar ik denk als je terugkijkt 20 jaar geleden en kijkt hoe de wereld er dan uh, vandaag uitziet dat je er ook niet omheen kan hoe die wereld zich aan het ontwikkelen is. Dat uh, ook de economische macht relatief gezien... Uh, ten opzichte van opkomende economieën uh, en wereldspelers... Uh, relatief uh, zwakker aan het worden is. We zitten in een wereld waarin grote partijen de dienst uitmaken. De Verenigde Staten, Rusland, maar ook uh, China steeds meer. India, Brazilië. En uh, je moet kijken hoe je het leven van de mensen hier in Europa zo goed mogelijk uh, kan, kan houden. Economisch gezien, maar ook in termen van vrijheid. En uh, ja, ik kan echt niet anders dan tot de conclusie komen... dat Europa zich als wereldspeler moet gedragen. En dat betekent niet dat Europa zich vanuit Brussel gaat bemoeien... met uh, het persoonlijk leven van mensen. Maar wel dat we kijken uh, naar hoe we die, die markt... Uh, die inderdaad opener is geworden, ook in de wereld kunnen laten gelden... Uh, ik denk ook dat er toch heel veel mensen zijn die, nou ja, als je een bedrijf hebt, uh, die blij zijn dat ze uh, geen, geen koersschommelingen meer hoeven te verwerken. Uh, dat ze niet aan de grens allerlei uh, bureaucratische procedures doorlopen. Dus dat er toch ook een heleboel uh, ja, voordelen zijn voor mensen uh, in die open markt. Mm -hmm. uh, maar laten we nou niet alleen maar naar binnen kijken, maar ook... Naar buiten en als je het afzet tegen de wereld van vandaag, dus niet van 1992, dan uh, denk ik dat, dat uh, ja, de eenheid van Europa en de kracht van Europa uh, ook op dat wereldtoneel heel, heel zichtbaar uh, moet worden. Ja, de basis voor, voor die eenheid is toen uh, onder meer gelegd. Hè? Er zijn natuurlijk veel stappen voor aan vooraf gegaan. Laten we eens even kijken naar jou en mijn dagelijks leven. Um, wat zou daar anders aan zijn? Zou dat er anders uitzien als dat verdrag van Maastricht er niet zou zijn? Ja, ongetwijfeld. Uh, je hebt dan meer verdeeldheid natuurlijk tussen landen en ook meer uh, concurrentie onderling in plaats van uh, eenheid in de markt. Uh, die vrijheid uh, van verkeer waar je, het, uh, waar je het al even over had. Jij was uh, gecontroleerd in de trein uh, voor 1992. Wellicht, ja, dat had hè? inderdaad gekund. Paspoortcontrole op weg naar Amsterdam? Nee, dat had, dat had, uh, dat had gekund, maar uh, ja, de de kracht van Europa en uh, het samenwerken op economisch gebied... en het uh, blijven werken aan het wegnemen van barrières... Uh, moet zich uiteindelijk in resultaten ook vertalen naar wat mensen voelen... Uh, en waar ze, waar ze de resultaten van zien. En ik denk uh, dat we daarin nog wel meer uh, ja, moeten kijken naar wat er leeft bij mensen... en ook die onvrede wel uh, ja, moeten, moeten beluisteren en kijken wat, wat er dan aan de hand is. Waarom, waarom er zo'n verschil zit tussen... Uh, de mensen die uh, geloven in Europa en, en werken aan het wegnemen van barrières die er nog zijn... Uh, en die zijn er ook nog veel. Ik werk bijvoorbeeld zelf veel aan de uh, uh, digitale agenda voor Europa. Je wordt wel genoemd de, de meest digitale politicus van Europa. Hè? Ja, dat wordt wel eens gezegd. Maar uh, juist als je kijkt naar uh, het internet... en uh, hoe dat onze levens heeft veranderd, ook de afgelopen 20 jaar... dan zie je dat daar nog een heleboel barrières zitten. Er is eigenlijk geen Europese digitale markt, bijvoorbeeld. Er zitten nog heel veel verschillen in uh, garantieregelingen... of je een boek kan bestellen in Duitsland en het in Nederland kan laten ...zorgen... Um, de hele uh, auteursrechtenhandhaving uh, is verdeeld over 27 verschillende systemen. Dus we hebben nog steeds een heleboel kansen die we kunnen benutten. En waardoor we Europa uh, nog opener kunnen maken. En ook nog krachtiger in die wereldwijde concurrentie. Maar zou je ook mogen stellen dat Europa nog, nog uh, een schone taak te wachten staat... als het erom gaat om mensen duidelijk te maken waarom hun leven interessanter, boeiender, rijker is... in dat ene Europa dan in een Europa waar al die landen nog zelfstandig over of 100% zelfstandig opereren. Het moet ja. duidelijk worden waarom het zo mooi is om in één Europa te wonen. Want kennelijk is dat heel veel mensen niet duidelijk. Nee, maar soms denk ik ook wel eens dat het feit dat het niet duidelijk is. En dat we het er niet echt over hoeven hebben. Ook een teken is juist van de luxe waarin we leven. Um, ja, we hoeven ook niet de hele tijd te gaan Verkondigen hoe mooi Amsterdam is. Maar je wil wel graag dat Amsterdammers een beetje gelukkig leven in die stad. Dat is in Nederland hetzelfde en dat is in Europa hetzelfde. Uh, maar wat er natuurlijk in het, in het debat heel vaak gebeurt... is dat uh, politici in Nederland, als zij te maken krijgen met maatregelen... die pittig zijn, liever zeggen Brussel dwingt ons om dit te doen... dan dat ze zeggen, nou ja, uh, het is niet anders, we moeten... Uh, belangrijke maatregelen nemen met het oog op de toekomst, et cetera. Er wordt op Brussel afgeschoven, zeg Er wordt u. veel afgeschoven. En uh, dat maakt wel eens dat de informatie over wat Europa wel en niet doet, ook vertroebeld. Maar ik geloof nou ook niet echt in een soort propaganda... of uh, uh, marketingcampagne voor Europa. Ik denk dat Europa zichzelf wel bewijst uh, aan mensen... in de vorm van uh, stevigere uh, economie, betere concurrentiekracht... opener uh, verkeer tussen mensen, diensten, goederen uh, in Europa. En, en dat... Je zegt eigenlijk ook, we zijn een beetje verwende kringen met z'n allen... want we zijn zo goed gewend dat we dat eigenlijk nauwelijks meer merken. Dat is wel een beetje zo, ja. Ja. En dat, dat neemt niet weg dat, dat mensen het moeilijk hebben nu door een crisis... en dat mensen die werkloos zijn, met name jonge mensen... natuurlijk uh, reden hebben tot, tot zorgen. En daar, daar zijn we ons heel erg bewust van. Maar tegelijkertijd, als je eens buiten Europa gaat kijken... Uh, dan hoor je, hoor je zoveel buiten dingen... Buiten de Europese Unie? Ja, sorry, buiten de Europese Unie. Uh, dan hoor je ook heel vaak geluiden waarvan je denkt... oh ja, nou daar staan we helemaal niet meer bij stil. Bijvoorbeeld wat een enorme luxe het is voor de gemiddelde uh, Turkse arbeider... om uh, vijf weken betaald vakantie te hebben. Ja, dat is, vinden, wij wij vinden wij normaal. Dat en dat is dan het minimum. Ja, en dat is een verdienste van Europa? Nou, dat kan omdat je dat soort afspraken kan maken... waardoor dat vrije verkeer... Uh, en uh, het inwisselbaar zijn van, van werkers op verschillende plekken... waar vraag is, waardoor dat ook mogelijk is. Uh, en er zijn een heleboel garanties, ook van fundamentele rechten uh, in Europa... Uh, waar we trots op moeten zijn. We hebben geen doodstraf in Europa. denkt iedereen, ja, doodstraf, doodstraf. Nou, Maar ja, uh, er zijn heel veel plekken in de wereld... waar mensen wel vrezen voor, uh, voor dit soort hele heftige uh, straffen... Uh, waar de rechtsstaat niet uh, in orde is. waar vrije Zie wat er nu weer gebeurt in Syrië... He, en ja, dat is natuurlijk een mee. heel extreem voorbeeld wat daar gebeurt. Maar uh, ik denk dat het ook goed is om ons wel uh, af en toe te beseffen van de hoge kwaliteit van leven die we in Europa kennen. En ik denk ook wel eens dat daar juist die angst vandaan komt, dat mensen uh, niks kwijt willen raken. Uh, dat het zo goed gaat dat ze denken. ja, het kan alleen uh, maar minder, minder gaan. Ja. En, ik hou mezelf in, in mijn werk heel veel bezig met het buitenlandbeleid. Dus ik zie juist heel vaak dat de andere heb, kant heb van het verhaal. Dat heb jij in je portefeuille, hè? Binnen ja. jullie fractie, binnen jullie liberale fractie, binnen het uh, Europees parlement. Klopt, ja. Klopt. En je ziet dus ook de contrasten sterker. Dan zie je dat heel sterk. En dan is het soms bijna uh, vervreemdend om te zien... Uh, ja, waar de angsten in Nederland over gaan als ja. het gaat om Europa. Ja. Marietje, jij bent van 1978, dus je was 14 zo ongeveer... toen het verdrag van Maastricht werd ondertekend. Herinner je je daar nog iets van? Of was je gewoon een leuke puber die, die op het hockeyveld stond in die tijd? Ik heb nooit... Nooit gehokiet. Maar uh, jawel, ik kan het me nog wel vaag herinneren. Maar het was nou ook niet dat ik, dat ik het als een mijlpaal in mijn eigen leven zie. Nee hoor, ik zat gewoon op school in Den Haag. En uh, uh, ik uh, hielp me waarschijnlijk bezig waar meisjes van 14 zich mee bezighouden. Ja, ja voorzichtigjes uit en uh, leuke afspraakjes uh, s avonds En uh, mopperen op, uh, op uh, alle, alle tentamens en alle examens. Nou, dingen, ja. uh, maar wanneer kwam Europa dan in jouw leven, om het zo maar eens te stellen? Hoe ontstaat die liefde voor Europa? Ik... Ja, ik denk dat het wel geleidelijk is gaan, maar ik ben na mijn middelbare school een jaar in de Verenigde Staten gaan studeren. En daar heb je natuurlijk heel vaak dat Amerikanen vragen, where are you from, waar kom je vandaan? En dan zeg je, oh, I'm from the Netherlands. Oh, I love Denmark. Dan, yeah, yeah, yeah. dan hebben ze gewoon geen idee dat verschillende Europese landen eigenlijk uh, aparte landjes zijn. Ze hebben een beeld van Europa. Heel veel Amerikanen gaan ook, nadat ze zelf op de middelbare school hebben gezeten of gestudeerd hebben, gaan ze een, een in Europa doen. En dat is dan ongeveer een land per dag. Want voor hen ja, zijn die afstanden zo klein... Ja, ja. Uh, dat ze helemaal niet beseffen dat het een ander land is. Of tenminste, soms beseffen ze het natuurlijk wel... maar dat die afstanden veel geringer lijken... omdat ze zelf uit zo'n groot land komen. Um, en uh, dan merk je ook als je daar andere Europeanen tegenkomt... want er waren nog wel eens andere uitwisselingsstudenten... Uh, dat je merkt hoeveel je gemeen hebt. En dat je dan samen heel erg moet lachen om een aantal dingen... die uh, die Amerikanen dan weer op een typische manier doen... Nou, toen is het wel een beetje gekomen en uh, later uh, heb ik vooral gemerkt. Ik heb voordat ik in het Europese Parlement kwam uh, een eigen bedrijfje gehad en ik was adviseur uh, tussen Amerika uh, en, en Europa, en Nederland eigenlijk in. En uh, ja, ik merkte ook voor een land als Nederland juist hoe belangrijk dat internationale perspectief is, uh, hoe rijk we daarvan zijn geworden, maar ook hoeveel uh, cultuur uh, daardoor is opgebouwd. Omdat Nederland eigenlijk heel lang een vrijhaven voor vrijdenkers is mm -hmm. geweest. En uh, ik zag ook wel die kentering daar heel erg in komen. Dat er juist een soort vernauwing van het perspectief kwam gaandeweg. En uh, dat alles wat buiten de grenzen was ineens uh, nou ja, slechter, uh, slechter werd beschouwd. En ik maakte me daar wel zorgen over. En uh, toen dacht ik... Daar kan je wel lang over nadenken en uh, op vrijdagavond met vrienden over praten. Maar misschien is het ook tijd om een keer wat te gaan doen. En toen dacht je, ik ga de politiek in. Ja, ik had natuurlijk niet echt verwacht dat ik bij mijn eerste uh, verkiezingen gekozen zou worden. Mm -hmm. Helemaal niet. Maar, dat ging... maar hoe kwam dat dan? Wa waarom? Want mensen kenden jou helemaal niet. Je nee. stond redelijk hoog op de D66-lijst ja. voor het Europese parlement. Maar je was toch een nobele onbekende? Zeker, ja. Lag het eraan dat je je verkiezingsprogramma getwitterd hebt? Dat heb je nou, gedaan. Dat hè? Later, je twitterde ja. in tien punten. Ja, precies. Om een discussie te starten daarover. Omdat je natuurlijk met nieuwe media zo leuk en met Twitter uh, zo met mensen in contact kan staan. En dat is nog steeds zo. Ik bedoel, op weg hierheen in de trein heb ik ook weer met allemaal mensen uh, gesprekjes gehad op Twitter. En dat maakt politiek natuurlijk ook heel anders. Dus, um, dat sprak mensen aan. Mensen herkenden daar iets in. Ik denk het, ja. En het is natuurlijk ook wel bijzonder van deze 66 geweest dat ze mij als relatieve outsider... zo'n kans hebben gegeven als ondernemer. Uh, als iemand die niet al uh, decennia in de partij rondliep. En ik merkte ook dat veel leden van deze 66 zijn. Ook veel jonge mensen, veel studenten, veel ondernemers. Uh, uh, veel mensen die... Uh, nou ja, die uh, graag betrokken willen zijn, dat dat ook kan voor nieuwe leden. Want je hebt ook wel eens verhalen uh, van partijen... waar nieuwe mensen komen en die denken dan... Ja, dan moet ik eerst uh, 10, 20 jaar corvée gaan doen. Dus ik merkte dat heel veel mensen positief reageerden binnen D66... op de kans die ik juist als relatieve outsider kreeg. Dus dat vind ik ook van D66 wel bijzonder. Ik heb dat nog niet zo vaak bij andere partijen gezien. Nou ja, zo deed je dus je intreden in 2009 in het Europees parlement... Um, in een uh, Europees parlement dat, dat onder vuur ligt, je zei het al. Veel politici uh, zeggen, uh, ja, dat willen wij niet, dat moeten we van, uh, van Europa. In Nederland is er een uitgesproken negatieve tendens hè, als het gaat over Europa. Nou, maar dat... Tot... Toch? Nou, ja, dat keert wel weer. Ja, dat zal wel weer keren. Kijk ook, ook maar het... naar het bedrijfsleven. Mm -hmm. daar, wil, daar wil ik het zo dadelijk graag met je over hebben. Over die, die morele crisis die daar kennelijk heerst rondom Europa en Nederland. Maar dan is het natuurlijk ook nog die financiële crisis. Um, uh, Griekenland dat, dat uh, nog steeds op dat ja, randje van faillissementen bungelt. Er wordt nu vergaderd door de, de Griekse politici of ze in willen stemmen met de bezuinigingsvoorstellen. Morgen komen de ministers van Financiën van de EU weer uh, bij elkaar. Um, tot nu toe was eigenlijk de lijn in, in, ja, in Duitsland en ook in Nederland... dat Griekenland vooral binnen de euro moest blijven. Angela Merkel vindt dat ook nog steeds. Maar in Nederland gingen gisteren toch ineens de panelen een beetje schuiven. Want eurocommissaris, je zult herkennen, Nelly Kroes... en daarna ook haar VVD-partijgenoot, premier Rutte... lieten weten zich te kunnen voorstellen dat Griekenland uit de euro zou stappen. Dus het is nog steeds beter, ook voor Nederland, in ons belang... als Griekenland erbij blijft, dan moeten zij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 Nou, ik vind dat ook wel gevaarlijke, gevaarlijke taal, want je begint ook uh, juist aan de fundering van het idee dat Europa sterker is samen uh, te komen. En uh, tegelijkertijd zegt de premier ja, we staan samen sterker, we willen het niet. Nou, dat vergt ook gewoon leiderschap om dat dan te zeggen. Dus, dus eigenlijk, waar je heen wil en hoe je dat voor elkaar wil krijgen. Eigenlijk betoont hij zich hier als een zwakke leider... Nou, ik denk dat, dat je verantwoordelijkheid moet nemen voor wat je zegt. En door dit soort woorden in het debat te brengen... Uh, is het natuurlijk altijd de vraag uh, waar dat dan uitkomt. Want juist die publieke opinie is heel erg, uh, heel erg gevoelig. Terwijl het juist heel technisch is wat er, wat er aan maatregelen moet gebeuren. Daar wordt heel hard aan gewerkt. En uh, hij zegt tegelijkertijd, het is voor ons allemaal beter als het niet gebeurt. Nou, dat is eigenlijk de kernboodschap, denk ik. Ja, dan moet je niet zeggen, maar als het niet anders kan... dan zouden we eventueel toch kunnen overwegen dat. Maar wat wil je daarmee bereiken, is eigenlijk de vraag. Is dat dan voor de buur, denk je? Weet ik niet zo goed. Nee. Ik denk oh. dat, het, dat populisme en de, zeg maar het, het uh, praten tegen de achterban... Uh, meer dan in de context van... Uh, ja, de afspraken die reëel zijn, uh, de keuzes die op tafel liggen, uh, dat dat wel vaak gebeurt. Ja. Ja. Hoe gaat dat bij jullie in de, in de liberale fractie binnen het Europees Parlement? Want jij zit in die fractie samen met VVD-collega. En jullie vormen samen uh, de Nederlandse inbreng in, in die fractie. Ja. Dat kan tot heftige discussies leiden. Nou, we hebben sowieso veel pittige discussies in de liberale fractie. En dat is volgens mij ook goed. Guy Verhofstadt uh, is voorzitter van die fractie, de oude premier van België. Ja. Een bevlogen Europeaan. En daar voelen wij ons heel erg uh, bij thuis. Bij, uh, bij zijn bevlogenheid. Bij zijn uh, opereren namens onze groep. Of ja, samen met onze groep in dat parlement. We zijn met 12% van het parlement. Maar we halen daar echt veel meer uit. Uh, dan, dan, die, uh, dan die derde grootste fractie. Dat zegt ook iedereen. Uh, en het hoort erbij. Dat je pittige debatten hebt. Om tot een standpunt te komen. En uh, ja. Ik heb. Deels maar met VVD-collega's te maken. Uh, maar het is voor ons vooral belangrijk als D66... dat we midden in die pro-Europese, liberale en democratische fractie zitten. En uh, eigenlijk voel ik me daar uh, prima thuis. Ja, En jouw VVD-collega betonen zich ook nog steeds pro-Europees? Um, ja, het wisselt ook wel eens. Um, onderling wat ze, wat ze van onderwerpen vinden. Maar over het algemeen... Uh, ja, als ik naar mezelf kijk... werk ik het meest samen met uh, Hans van Balen, die ook buitenlandbeleid doet. En zitten we als het gaat om... Uh, uh, om mensenrechten... en uh, bijvoorbeeld het ondersteunen van liberale partijen... in de wereld... Uh, dicht bij elkaar. Ja. We zitten midden in die eurocrisis. Uh, je zei net al, misschien zijn er toch wat politieke weeffouten gemaakt... toen dat verdrag van Maastricht werd opgesteld en werd ondertekend. Uh, bijvoorbeeld uh, het feit dat er wel een begrotingsdiscipline is afgesproken... maar dat er geen uh, methode is geregeld hoe, hoe het toezicht vervolgens uh, eruit zou zien. Dat is misschien wel zo'n weeffout. Je kunt wel wat afspreken. Wij kunnen wel iets met elkaar afspreken. Maar als we niet ook afspreken hoe we elkaar de maat nemen daarna... Precies. Ja, en dat heeft D66 ook altijd uh, uh, aangewezen. Um, en er waren toen ook mensen die hun teleurstelling uitspraken... over dat er niet al meer werd gekeken naar hoe Europa in de wereld zou moeten optreden. En dat is eigenlijk met het verdrag van Lissabon in 2009 wel gebeurd. Dat dat veel meer mogelijkheid gaf voor een gemeenschappelijk buitenlands beleid voor de EU... Maar uh, juist omdat we nu geconfronteerd worden met die crisis... is iedereen toch erg naar binnen gekeerd. Terwijl er in onze directe omgeving, in Noord-Afrika, in het Midden-Oosten... maar ook aan de oostelijke grens ontzettend veel gebeurt. Het mm. rommelt echt heel erg. En het is niet meer de wereld van twintig jaar geleden... waar Europa een vanzelfsprekende uh, grootmacht is. We hebben echt te maken met een moordende concurrentie om uh, talent maar ook om invloed en om economische macht. En uh, in landen als Egypte, uh, Tunesië... Uh, hebben wij als Europa een enorme kans... om met mensen aan de hervormingen in die landen uh, te werken. Te zorgen dat er betere economische betrekkingen zijn. Maar dan moet je wel ter plaatse zijn... en met aandacht uh, daarin willen investeren. Dus en eigenlijk zeg je, Europa kan het zich helemaal niet permitteren... om versnipperd te zijn? Absoluut niet. En om in zichzelf gekeerd te zijn. Precies, dat, daar betalen we een hoge prijs voor. Dus uh, ondanks dat de kranten vol staan van de, van de crisis. En ik begrijp dat ook, want het is voor mensen ontzettend belangrijk. Het raakt belangrijk. mensen ook uh, persoonlijk. Ja, als je je baan kwijtraakt Absoluut. of je pensioen gaat naar beneden. Ik bedoel, dat zijn uh, geen, geen fijne berichten. Absoluut niet. En uh, eigenlijk is het net als bij uh, wat de premier net over uh, Griekenland zei. Het alternatief kan slechter zijn. En dat is hetzelfde met hoe we naar Europa en de wereld moeten kijken. We zijn nu uh, naar binnen gekeerd. Maar we moeten ook kijken naar welke gevolgen dat heeft. Dus ik, ja, het is ook mijn verantwoordelijkheid... om met buitenlandbeleid, buitenlandse handel bezig te zijn. Dus dan zie je dat dagelijks voorbij komen. En uh, ik denk ook dat het juist... Uh, op economisch gebied heel belangrijk is om ook buiten de grenzen te kijken... en te kijken wat de alternatieven zijn. Dus ja. uh, hoe China uh, zich ontwikkelt, hoeveel mensen daar afstuderen... hoe daar wordt geïnvesteerd in kennis en in onderwijs. Um, dat zijn al meer mensen dan uh, in uh, Amerika en Europa samen ongeveer. Dus als je dan kijkt hoe de wereld er over twintig jaar uit zou zien... als we nu even twintig jaar terugkijken en dan ook twintig jaar vooruit... dan... Um, Denk ik dat landen die nu investeren in de jonge generatie, in kennis en in uh, uitwisseling en openheid, daar heel veel vruchten van gaan plukken. En als ja. wij op dit cruciale moment, waarin er zoveel verandert in de wereld, met name in onze buurlanden, de kansen die daar voor Europa liggen en ook de verantwoordelijkheden niet nemen, dan missen we die boot. Ik praat vannacht in uh, Casa Lula met uh, Marietje Schaken. Marietje Schaken is uh, Europarlementariër namens D66... en een fervent uh, voorstandster van uh, het Verenigde Europa... Um, we hebben het over die eurocrisis. We hebben het over het belang uh, gehad uh, dat jij eraan hecht... om, om, om aan te geven dat, dat het echt van cruciaal belang is... dat Europa juist nu één is en als eenheid opereert. Toch uh, is er die andere eurocrisis... Uh, zeker als we bijvoorbeeld naar Nederland kijken... laten we het daarover hebben... Um, Nederland is kritisch ten aanzien van Europa. Uh, Euroceptische partijen doen het goed in de peilingen. Neem weer het recente uh, succes van de SP in de peilingen. Ja. Um, vandaag kwam het bericht dat de PVV een meldpunt heeft opgericht... voor klachten over Oost- en Midden-Europeanen. Um, wat is het dat, dat, Europa, uh, dat niemand Europa uh, waardeert in Nederland op dit moment? Wat is er gebeurd? Is het alleen deze financiële crisis? Nee, ik denk dat er ook... Um uh, in het ja, ik denk dat het nee, ik denk dat het ook ik bedoel, het gaat, dus niet. Je bent het uh, meer Europa, vervent voorstander van Europa, maar dat betekent niet dat we onkritisch zijn tegenover hoe het gaat. Je, je wil, wij willen ook, ik wil ook, dat Europa efficiënter wordt, uh, dat het minder bureaucratisch wordt. Er zijn nog een heleboel barrières die weg te nemen zijn. En daar hebben mensen last van. Regeltjes. Dan heb je studenten die in het buitenland willen gaan studeren, die hebben daar zin in. En dan blijkt dat je een pak papier moet invullen. Nou, moet dat nou allemaal zo ingewikkeld, bijvoorbeeld? Uh, dan denken mensen, hé, wat irritant. Nou, op die manier ontstaat aan de hand van mensen hun persoonlijke ervaringen een beeld van Europa. Maar is ook niet een soort tweedeling uh, gaande: dat uh, hoogopgeleide jongere mensen, mensen met veel vrienden in het buitenland, die graag reizen, dat die echt profiteren van Europa. Die... Ook weten hoe ze moeten profiteren van Europa. Die kunnen genieten van dat ene Europa. Maar andere mensen die, die uh, minder te besteden hebben. Die laag opgeleid zijn. Die uh, hun, hun sociale wereld uh, toch vooral in de, in, in de mensen om hen heen zoeken. Dat die Europa niet kennen. Of dat die misschien Europa juist bedreigend vinden. Omdat Brussel met regels afkomt die, die hen geld uh, gaan kosten. Ja, ik denk dat dat sentiment zeker leeft. Tegelijkertijd... Vinden volgens mij Nederlanders het heel prettig dat uh, er um, schilders uit Polen voor veel minder geld uh, hun huis kunnen schilderen. Maar ook is het belangrijk voor Nederland hoeveel Nederlandse ondernemingen in Europa heel goed geld verdienen. Juist aan economieën die nog veel te groeien hebben, dus in Oost-Europa. Dus er wordt ook in Nederland, als we het even echt op Nederland uh, uh, toespitsen, geld verdiend door dat we lid zijn van die EU... doordat ondernemers makkelijker zonder barrières uh, zaken kunnen doen. En dat zei dan misschien zo, maar kennelijk weten mensen dat niet te waarderen... of merken mensen daar in, in een bepaalde laag van de bevolking niets van? En vinden ze Europa een moloch die hun, hun veiligheid aantast... die ja. hun, hun vertrouwdheid aantast? Ja, dat begrijp ik. Maar hoe kan je dat veranderen? Hoe kun je die kloof dichten? Misschien is dat wel de belangrijkste vraag. Ja, het heeft natuurlijk ook heel erg te maken met... Um, een algemene um, afname van het automatische vertrouwen... in bepaalde instituties, in de politiek. Dat is heel erg zoeken. Je ziet dat overal. Er zijn heel mm -hmm. veel bewegingen uh, die heel kritisch zijn... op gekozen vertegenwoordigers, maar ook op het bankwezen. Ik denk maar bijvoorbeeld aan zo'n Occupy-beweging. Uh, er zijn een heleboel serieuze uitdagingen, provocaties... richting... Um, de gevestigde orde zou je kunnen zeggen. En uh, ik denk dat het voor een deel heel kansrijk is. Omdat mensen, onder andere door technologische ontwikkelingen... zichzelf heel makkelijk kunnen uh, organiseren. Over grote afstanden met elkaar kunnen communiceren. En kunnen bedenken, nou wij delen deze mening. We zijn elkaar op straat nooit tegengekomen. Maar op deze website mobiliseren Op Facebook uh, mobiliseren of op Twitter of waar dan ook wel. Ja. ja, en ik zie daar juist heel veel kansen in. Maar het is ook onrustig voor het bestaande systeem. Dus daar moeten ook echt uh, hervormingen in komen. En ik denk ook dat de politiek en de overheid veel opener moeten worden... mensen meer moeten betrekken bij het vormgeven van dat beleid. Want uh, protesteren, het niet eens zijn, mag, is begrijpelijk. Maar wat de oplossing dan wel is, uh, ja, dat, dat is ook een reële vraag. Ik bedoel, zeggen hoe het niet moet, is altijd veel makkelijker... dan om zeg, te zeggen hoe het wel moet en ook daar concrete stappen uh, voor te zetten en verantwoordelijkheid voor te nemen. Dat is waar, maar tegelijkertijd is het ook aan jullie... om mensen duidelijk te maken dat ze wel degelijk thuis zijn in Europa. Dat hun leven ja. wel degelijk uh, mooier, interessanter, rijker wellicht wordt... door in dat ene Europa te leven dan in plaats van in dat ene kleine Nederland. Klopt, maar de vraag is natuurlijk hoe je dat doet. En als ik naar mezelf kijk als politicus... want daar kan ik natuurlijk het makkelijkste uh, wat over zeggen... dan uh, dan deel ik veel van wat ik doe. Onder andere op Twitter, op Facebook. Uh, nee, maar Jij bent de vertegenwoordiger van die groep mensen die ik schets. Mensen met internationale contacten die er graag op uitgaan. Hoog ja. opgeleid. Dus natuurlijk is Europa voor jou fijn en leuk. En het maakt het leven interessanter. Ja, maar het is ook gewoon een onderdeel van het leven. Het is niet alleen maar een mooi verhaal. Er zijn ook grote uitdagingen. Wij voeren natuurlijk ook dagelijks oppositie in dat, in dat Europa. Ik bedoel, uh, we hebben nu weer uh, grote problemen met Hongarije. Uh, we hebben eerder in Italië gezien hoe uh, conflict van, be belangenconflicten ontstonden... tussen media, politiek en, en uh, het, uh, ja, het uh, um, bezit van media, zeg maar. Dus wie daar eigenaar uh, was van de grote media en politieke belangen... Uh, daarin zijn wij stevig oppositie aan het voeren. Het is dus niet dat D66 uh, dagelijks een soort Europese vlag wappert zonder kritiek. We zijn echt heel erg bezig om dingen te verbeteren voor mensen. Mm -hmm. uh, en ik denk dat Europa zichzelf moet, moet bewijzen... Uh, en dat het niet gaat werken om mensen die nu heel sceptisch zijn... met allerlei verhalen om de oren te gaan slaan. Ik geloof echt dat mensen daar helemaal geen behoefte aan hebben. Ik denk dat je wel beschikbaar moet zijn om vragen te beantwoorden. En dat het wel belangrijk is dat er een eerlijk debat is uh, in Nederland... over wat Brussel wel en niet betekent. Maar ook wat we wel en niet in de hand hebben en kunnen doen... in een wereldwijde economie. Ik bedoel, er is niet altijd één schuldige voor aan te wijzen. Uh, en, en die zit dan ook niet altijd in Brussel. Dus... Uh, ik geloof dat er heel hard wordt gewerkt aan oplossingen. Dat zou sneller moeten en daarmee concreter moeten worden. Dat, dat wil D66 ook, dat er sneller goede oplossingen worden, worden bedacht. Uh, iemand zei laatst... Uh, als iemand heel ziek is, ga je hem ook niet elke dag een klein beetje antibiotica geven. Dan moet je gewoon keihard uh, medicijn erin gooien. Want anders heeft het helemaal geen zin. En dan kan je ook niet een jaar later zeggen... nou, de medicijn heeft niet geholpen. Als je het niet juist hebt genomen, dan schiet het ook niet meer op. Dus... Um, daar moet, moet harder aan gewerkt worden. En ik denk dat het ook een kwestie is van uh, laten zien wat het is... en dat we eigenlijk het tij ook al wel zien keren. Nederlandse ondernemingen uh, begrijpen dat de banen die zij beschikbaar hebben... afhangen van hoe zij mee kunnen draaien in Europa. Dat instabiliteit en vragen... en en een gebrek aan vertrouwen in de oplossingen... Uh, iedereen zwakker maakte. En je kan wel zeggen, oh, dat zijn de ondernemers... dat zijn van het grote geld, maar ondernemers maken banen... op alle uh, uh, inkomens- en, en opleidingsniveaus. Dat is gewoon heel erg belangrijk... ook voor, voor uh, allerlei mensen die niet zelf... De wereld rondreizen in een vliegtuig. Nu kom jij net uit Brussel, want daar uh, werk je. Uh, je komt in Nederland aan, je komt uit jouw realiteit. Uh, Buitenlandspecialist van de liberale fractie in het Europees Parlement. Syrië is natuurlijk het, het item op dit moment voor, voor mensen zoals jij, hè? om het zo maar eens te stellen. En dan zet je de televisie aan en dan hoor je dit. Beste mensen, ik heb geen goed nieuws. Wij kunnen op dit moment geen tocht uitschrijven. Het is frustrerend, maar het is de realiteit waar we mee te maken hebben. Voorzitter, Wieling van de Vereniging de Friese steden. Geen Elfstedentocht dus. Na dagenlang van eh, journaalopeningen, eh, pagina's, eh, krantenpapier... over de Elfstedentocht die er wel of niet zou komen... Het lijkt alsof Nederland zich vasthecht aan iets vertrouwds... aan iets moois, aan iets warms... om de buitenwereld buiten te sluiten, weer. Hè? Ik bedoel, prachtig evenement hoor, die Elfstedentocht daar niet van. Maar hoe, hoe ervaar jij dat? Nieuwsuur, de nieuwsrubriek op Nederland 2... Ja. opende met de Elfstedentocht en Syrië komt op plek 2. Ja, ik begrijp dat het leeft onder mensen. Dat dus is natuurlijk ook echt heel leuk. Weer teleurgesteld uh, trouwens, dat nou, het niet ik... doorgaat? Ik heb me er zelf nog niet zo op verheugd. Ik dacht, we moeten maar zien, er is niks zo onvoorspelbaar als het weer. Dus ja, uh, je kan er toch niet op vooruit lopen. Dus nee, ik heb, me er nog niet, ik heb mijn schaatsen nog niet uh, gevet. Nee, nee, hoeft ook niet meer. Het gaat door je. Ja. Um, nee, ja, ik vind dat wel eens lastig. Dat soort, uh, dat soort verschillen. En tegelijkertijd begrijp ik het heel goed. Wat, wat voor mensen leeft, is toch vaak uh, dichtbij. Uh, de school van hun kinderen, uh, hun baan, hun pensioen, de buurt... Is het veilig? Is het prettig? Uh, waar kan je de auto parkeren? Uh, en toch moeten er ook mensen zijn die kijken naar... Uh, grotere uh, vraagstukken van veiligheid internationaal gezien. Um, ook dat is uiteindelijk heel, heel uh, concreet voor mensen hun levens. Alleen hoeven mensen zich niet elke dag mee bezig te houden. Maar ik hou me daar wel elke dag ja. mee bezig. En um, ik, ja, wat mij motiveert ook in de politiek is juist het idee dat mensen niet zo gek veel van elkaar verschillen. Dus dat mensen in Syrië ook gewoon graag... hun kinderen rustig naar school willen kunnen brengen. Uh, hun baan willen kunnen voortzetten. En niet willen dat ze hoeven te vrezen voor hun leven... omdat uh, de regering het niet accepteert dat ze een andere mening hebben. Ik vind dat zoiets essentieels. Uh, mensenrechten, vrijheid. Uh, ja, daar, um, daar geloof ik heel erg in. En ik denk dat we in een steeds meer verbonden wereld waar als er in het ene land iets gebeurt, het andere land het ook voelt. Juist ook nog meer verantwoordelijkheid uh, dragen... voor uh, het welzijn van mensen op andere plekken in de wereld. Dat sluit ook heel mooi aan bij de muziek die je hebt meegenomen. Een ja. uh, uh, nummer van U2 en Luciana Pavarotti... samen opererend als The Passengers, Missa Sarajevo, Wat voor lied is dat? Uh, dat is een lied dat gaat over oorlog, maar juist hoe mensen tijdens een oorlog hun normale leven voortproberen te zetten. Dus Bono, de zanger van U2, vraagt zich eigenlijk hardop af... is er in een stad die belegerd wordt, zoals Sarajevo was... Um, tijd voor uh, een schoonheidswedstrijd, tijd voor boybands... Uh, tijd voor een normaal leven, uh, voor gewone mensen. En als je terugdenkt aan de periode... waarin het verdrag van Maastricht werd getekend... is het natuurlijk eigenlijk on hoe daar op twee uur vliegen van Amsterdam uh, zo'n vreselijke oorlog heeft kunnen woeden. En uh, ik denk dat Europa daar meer aanwezig had moeten zijn. En uh, ik vond dit een mooie herinnering aan het idee dat mensen eigenlijk overal op de wereld uh, gewoon een rustig leven willen. En dat het wel wat waard is om daarin te investeren. Het zou nu Miss Homs kunnen heten. Ja. Surreal real. door YouTube en Luciano Pavarotti muziek meegenomen door Marietje Schaken? Zij is Europarlementariër namens D66. Uh, Marietje, uh, mijn ouders zijn alle twee zo rond de 90... en die geloven heilig in Europa. Die zeggen: uh, Europa moet één zijn, moet één blijven. En als ik dan vraag: waarom moet dat dan zo nodig? Dan zeggen ze: ja, je hebt de oorlog niet meegemaakt. Nooit meer oorlog. Daarom moet Europa één blijven. Dat uh, ideaal lijkt heel ver weggezakt te zijn. Maar hoe. Actueel is dat ideaal? Ja, ik denk dat het wel heel wezenlijk is. Ik denk dat de stabiliteit die we hier kennen, de kwaliteit van leven... de, de rust en het jarenlang daarop voortbouwen in plaats van hoeveel conflict er in het verleden is geweest, heel veel waard is. Maar we uh, zeiden het eerder al, ik denk dat mensen het inderdaad een beetje zijn vergeten. En uh, het argument van wel Europa, want anders oorlog... dat is al helemaal uh, uh, politiek incorrect, dat mag je al helemaal niet meer zeggen... Uh, maar voor mijzelf en het gaat dan helemaal niet omdat ik bang ben... dat er binnen Europa nou onmiddellijk oorlog komt of zo... maar is het idee van voorkomen dat mensen, dat buren elkaar gaan, gaan verraden. Dat mensen uh, elkaar gaan beschieten, zoals je nu in, in Syrië ziet. Zoals je in voormalig Joegoslavië, waar we net het liedje over hoorden. Zien. Daar leek het ook uh, uh, relatief païs en vrede tot 1992. Ja, en uh, dat is dus volledig misgegaan. En um, dat is nog steeds moeilijk om daar... Blijvende stabiliteit te vinden. Het is nog steeds behoorlijk verscheurd en langs etnische lijnen uh, heel lastig. Um, terwijl het een bloeiende uh, regio in Europa was, maar nu geen lid van de EU is. En dat is de prijs. Op Slovenië, uh, ja, precies. Maar voor het grootste deel zijn de Westelijke ja, Balkan nog ja. buiten Europa. Uh, en dat is voor de mensen die daar wonen een hele grote prijs. Uh, zij willen heel graag hervormen om uh, wel bij die EU te komen. En. Um, ja, ik denk dat we daar ook verantwoordelijkheid voor hebben. Ten slotte, Europa moet als eenheid opereren, ook naar buiten toe. Ook om economisch mee te kunnen, maar ook om speler te zijn als het gaat om mensenrechten. In bijvoorbeeld Syrië, zijn wij voldoende vertegenwoordigd op het internationale vlak? Heeft, heeft dat ene Europa op dat vlak een gezicht? Nou, dat moet we hebben veel Catherine een... Ashton. Ja precies, maar Catherine Ashton is uh, wat mij betreft niet een stevige vertegenwoordiging uh, van Europa, helaas. We hebben dat heel hard nodig, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een Hillary Clinton en het daarmee vergelijkt, dan is zij natuurlijk geen uh, Europese Hillary. En we hebben het wel nodig, want... Moet ze weg? Moet ze vervangen worden, vind je? Nou, er moet goed gekeken worden naar hoe zij die functie invult... en hoe die functie ook ingevuld kan worden als er uh, ministers zijn van lidstaten... die graag de hoge vertegenwoordiger, wie dat ook mogen zijn, uh, inhalen... om zelf als eerste ter plaatse te zijn die hun stoeltje aan tafel niet willen opgeven... voor één grote stevige stoel waarmee Europa meteen de hardste en de duidelijkste stem zou hebben. En zij zit niet op die stevige stoel. Jij geldt als een van haar sterkste kritikasters. Is jou streven om een andere hoge vertegenwoordiger op die post te krijgen? Nou, ik wil eerst dat de feiten boven tafel komen. En dat we alle aspecten ervan bekijken. Uh, ik ben inderdaad kritisch, maar dat komt juist omdat ik zo veel waarde hecht aan, uh, aan die functie. Maar als ik uh, de Economist afgelopen weekend las, dan kan er nog wel. Uh, dan zijn er nog wel anderen die nog kritischer zijn dan ik. Dus uh, het moet denk ik uit de roddelsfeer openbaar, transparant geëvalueerd worden... met het doel om juist Europa goed op dat wereldtoneel te vertegenwoordigen. Ja, dat is een van de belangen die jou ook drijft in het Europese parlement. Marietje Schaken, dankjewel dat je hier wilde zijn uh, vannacht. Ik zei het al, je bent een, uh, een digifiel, om dat zomaar eens te noemen. Je twittert en je <laughs> Facebook dat het een lust heeft. Je blijft ook met onze luisteraars mee twitteren. Want straks na uh, één uur wil ik graag van u weten... op welke manier Europa in uw persoonlijk leven een rol speelt. Heeft u bijvoorbeeld veel vrienden in Europa? Heeft u in andere landen gewerkt of gestudeerd? Misschien bent u wel uit een ander Europees land afkomstig en woont u hier in Nederland? Of luistert u in Nederland, als Nederlander naar ons in het Pakweg Zweden of in Portugal of in Letland? Of als u in een grensstreek woont, is het leven heel erg veranderd daar sinds er geen binnengrenzen meer zijn. Daarover kunt u ons nu al bellen op 0800 1121. U kunt mailen naar casaluna.cnv.nl en twitteren. Dat kan met de hashtag Casaluna. En Marietje, op weg naar huis, uh, ga jij met ons mee twitteren? Hè? Ja, zeker. Nou, ik, ik, uh, ik lees je dan straks wel, en ook daarna nog. Ja. Ja, je precies. gaat niet vroeg naar bed, begrijp ik. Nee, ik ben wel vaak op Twitter, ja. Wel thuis, en dankjewel dat je hier wilde zijn. En nu hier op Radio 1, de nieuwe aflevering van Het Bureau. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. Een CRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voska. Boek 1, aflevering 68, 1964. Hoe was het gisteren in Antwerpen?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 Als je nou eens twee willekeurige gebieden neemt... en je gaat na wat de verschillen in de perceelsvormen in die gebieden zijn... dan heb je tenminste een gehouden vast. Ach, wat wordt het anders dan stof op wijn? Wat is wetenschap nou anders? Als je maar zien dat je bezig bent. Ik zie het niet zo zitten, hoor. Je kunt het proberen. Misschien brengt het je op een idee. Hebt u iets aan uw arm? Ik heb mijn arm gekneust. En nu zegt de dokter...